Beste broeders en zusters, we hebben al eerder aangegeven dat er veel strijd gaande was tussen de Arabieren onderling. En toen de profeet Vrede zei met hem, 14 jaar oud was, was hij aanwezig bij een gevecht dat zich heeft afgespeeld tussen de stammen van Kinane, waartoe Qoreish behoort, en de stammen van Qais. Dus sallallahu alayhi wasallam, hij was aanwezig bij een gevecht die zich heeft afgespeeld, voorgedaan tussen... Verschillende stammen van Kinana, en tot deze stammen behoort ook Korees, en tussen de stammen van Kais. En deze gebeurtenis is de geschiedenisboeken ingegaan als de oorlog van Fijar. De term Fijar heeft natuurlijk een zware lading, want het geeft aan dat er sprake is geweest van een verdorven zaak. Er heeft zich iets voorgedaan, wat niet had mogen gebeuren. Deze naam werd aan deze oorlog toegekend, vanwege de tijd waarin deze zich heeft voorgedaan. Het vond plaats in de maanden waarin Allah subhanahu wa ta'ala het had verboden om oorlog te voeren. Een aantal maanden mocht er door de Arabieren niet gestreden worden, mocht er niet Gevocht te worden. En dat worden ook wel Ashhor al-Horom genoemd. En deze oorlog duurde vier jaar. En zoals ik al eerder te kennen gaf. Het ging soms om onzinnige zaken. Dus deze oorlog duurde vier jaar. En kwam aan een einde toen beide partijen. Dus de beide strijdende partijen. Besloten een vredesverdrag aan te gaan. Een aantal verstandige mensen, behorende tot beide partijen, die besloten een verdrag aan te gaan. Het is natuurlijk niet verstandig om door te gaan met het bloedvergieten, elkaar vermoorden, elkaars bezittingen af te pakken. Dus het leek hen beter om een vredesakkoord, vredesverdrag aan te gaan. En vier maanden. Na deze gebeurtenis. Na deze strijd. Oorlog van Fidjar Werd een bondgenootschap gevormd. Een hilf. Zoals dat zegt in het Arabisch. Dat de naam. Hilful Fadul. Kreeg. Het was een bondgenootschap. De aanleiding hiervoor. Wat is er nou precies gebeurd. Waartoe deze mensen werden aangezet. Tot het. Vormen van zo'n bond, genootschap, van zo'n hilf. De aanleiding hiervoor was de komst van een handelaar. Uit een plaatje genaamd Zubeed. Die kwam naar Mekka. En Zubeed is een plaatje gelegen in Jemen. En Al-Aas ibn Wa'il-Sahmi, en die komen wij nog tegen in de Sira. Kocht spullen van deze man dus die man kwam met zijn goederen naar Mekken. en laas Ibn die kocht spullen van hem en weigerde te betalen weigerde te betalen hij wilde de man niet zijn geld geven we hebben er ook over gesproken dat in de pre-islamitische tijdperk dat er sprake was van onrecht soms ernstige vorm van onrecht dit is er een van en de handelaar uit Jemen, dus deze man, die werd wanhopig en wist niet wat hij moest doen. En wilde niet met lege handen uit Mekka vertrekken, hij wilde niet gaan. Hij moest iets ondernemen, logisch. Als jou dit zal overkomen, iemand die jouw bezittingen afpakt, dan wil je ook wat ondernemen. Dan wil je dit onrecht bestrijden, bevechten. Dus hij wilde niet met lege handen uit Mekka vertrekken. Dus besloot hij bij zonsopgang op een berg te gaan staan. En hoorbaar te maken dat hem onrecht was aangedaan. Dat was een manier. Hij ging op een berg staan en begon te roepen richting iedereen. In de hoop dat iemand hem zal horen, een vooraanstaande persoon, en alsnog iets zou ondernemen om hem... Zijn goederen of zijn handel terug te geven. Dus hij is op een berg gaan staan en begon te schreeuwen richting iedereen. Dit en dit is mij aangedaan. En we hebben ook eerder aangegeven dat de Arabieren wel degelijk bekend stonden om hun dapperheid. Ze stonden ook bekend om hun afkeer voor onrecht. Dat wilden zij niet. En ze weigerden dat te accepteren. Dus deze man is op een berg gaan staan en begon te schreeuwen. En dit was aanleiding, dus deze gebeurtenis was aanleiding voor Benu Hashim en Benu Teem en Zohra, drie verschillende stammen. Het was voor hun aanleiding om een bondgenootschap te beginnen die zich met alle mogelijke middelen inzet voor de slachtoffers van onrecht. En dit is een voorbeeld van het feit dat de Arabieren voor de komst van de profeet wel degelijk in het bezit waren van goede karaktereigenschappen. Het waren niet allemaal slechte karaktereigenschappen. Ze hadden ook goede karaktereigenschappen in zich. Dus een bondgenootschap. Was in het leven geroepen. Om op te komen voor de mensen die onrecht is aangedaan. En om de daad bij het woord te voegen zoals ze zeggen. Ginnen zij naar l'aas ibn wa'il Sahmi. De onrechtpleger. En pakten zij. De handelswaar, Dus die goederen. Van hem af. En gaven deze terug. Aan de eigenaar. En daarom zei ik ook eerder. Dat de Arabieren. Een aantal goede eigenschappen in zich hadden. En de islam. Heeft deze mensen. Naar een hogere. Positie of niveau. Gebracht wat betreft karaktereigenschappen, wat betreft geloof natuurlijk. Dus ze waren goed, maar ze werden nog beter met de komst van de islam. Dus ze gaven de man zijn spullen terug. En zo was het Hilf genaamd. Hilf al was een feit. De term, als iemand vraagt waarom heet hij Hilf al deze naam is een verwijzing naar de drie vooraanstaande personen die deze bondgenootschap mogelijk hebben gemaakt. Dus van iedere stam was er een man die natuurlijk zijn stam vertegenwoordigde. Wie waren deze drie mensen? Al-Fadl ibn Fudala, Al-Fadl ibn Wada'a, En Al-Fadl ibn Al-Harif. Vandaar de naam Hilful Fadul. En ook onze profeet Vrede zij met hem. Was van de partij. Toen deze bondgenootschap werd gevormd. Hij was erbij. Hij heeft dit meegemaakt. En hij heeft gezegd. In een overlevering. Ik heb in het huis. Van Abdullah ibn Jad'an. Een bondgenootschap meegemaakt. En daarmee refererend naar de bondgenootschap van Fadoorn hij zei ik heb in het huis van Abdullah Ibn Jadaan een bondgenootschap meegemaakt die mij dierbaarder is dan rode kamelen rode kamelen die werden toen de tijd gezien als de meest kostbare bezittingen die iemand kon bezitten dus als iemand rode kamelen had dan was hij rijk en hij zei verder, en zal ik nu, dat de islam er is, nu, uitgenodigd worden voor iets soort gelijk, dan zal ik gehoor geven. Dus niet alles wat in de Jahiliya aan afspraken werd gemaakt, is automatisch slecht. Dit is een zaak die de profeet met trots naar verwees. En het vond plaats in de pre-islamitische tijdperk. Waar het om gaat. Is dat het hier een wet betreft. Of een regel betreft. Die bedoeld is. Om de eigendommen van mensen. Te beschermen. En hun recht te doen zegenvieren. En onrecht te bevechten. Zo hij. Dus stel je voor. Als de musulikien weer bijeen zouden komen. En zo een afspraak willen maken. En de profeet uitnodigen, dan zou die komen. Waarom? Omdat het hier gaat om een gemeenschappelijke zaak. Wij willen allemaal dat onrecht wordt bevochten en bestreden. Voor zijn profeetschap, sallallahu alayhi wa heeft Mohammed vrede zijn met hem, zich ook bezig gehouden met het drijven van handel. We hebben gezien dat hij in het verleden ook zich bezig heeft gehouden met schapenhoeden. Hij was een schapenhoeder. Maar hij heeft zich natuurlijk ook bezig gehouden voor zijn profeetschap met het drijven van handel. Khadija, radiyallahu anha, stond toen bekend als een eerbare vrouw. Als een vrouw met status, met eer. Achtbare vrouw. Die in het bezit was van een goed lopende handel, als een rijke vrouw. En zij placht de mensen in te huren die voor haar naar Shem gingen. Dus zij was niet degene die zelf handel ging drijven. Want je hebt sommige mensen die zeggen van ja maar Khadija die ging ook handel drijven. Handel drijven in de zin dat zij de baas was, klopt. Maar zelf ging ze niet. Wat zij deed was mensen inhuren. Die voor haar naar Shem ging. Om haar koopwaar te verkopen. De profeet was toen een jaar of twintig. En bezat alle kennis sallallahu alayhi wa sallam, alle deugden en waarden die een persoon boven de rest doen uitsteken. Zo was hij vanaf het begin. En daarom, we komen het nog tegen. Op het moment dat hij zijn duwen kenbaar wil maken. Is hij op Safa gaan staan. En riep hij iedereen bijeen. En het eerste wat hij tegen zijn mensen zei. Is als ik jullie zou vertellen. Zus en zoon. Zouden jullie mij dan geloven? Ze zeiden natuurlijk, we hebben jou nog nooit betrapt op een leugen. Zo was hij. Zo stond hij bekend onder de Arabieren. Als de meest betrouwbare persoon. En alle goede eigenschappen had hij in zich. En we hebben al eerder aangegeven dat hij is opgevoed. Door wie? Door zijn Heer. Allah subhanahu wa taala. We hebben ook aangegeven dat hij in zijn jonge jaren door twee engelen is vastgepakt. En zijn borst is open gespleten. Zijn hart is eruit gehaald. En het is met het water van Zemzem schoongemaakt, gereinigd. Dus hij, sallallahu alayhi wa sallam, was de meest complete persoon als het gaat om het akhla In zoverre dat hij zelfs in de Koran werd geprezen vanwege zijn karaktertrekken. Vanwege zijn eigenschappen. Verheven eigenschappen. Dus hij stak boven de rest uit. Dit bracht Khadija. Radiyallahu anha. ertoe om Mohammed te benaderen. Toen zij over hem hoorde, Heeft ze hem benaderd. En ze zei tegen hem. De reden waarom ik jou heb benaderd. Is vanwege datgene. Wat mij ter oren is gekomen. Over jouw eerlijkheid. Betrouwbaarheid. En verheven karakter. De mensen natuurlijk. Die vertelden elkaar het een en ander daarover. En het nieuws wist zich snel te verspreiden in Mekken. Er is een man. Als het gaat om zaken doen. Als het gaat om gedragingen. Als het gaat om alles. Hij steekt boven de rest uit. Hij is de beste. Niemand kan aan hem tippen. Niemand kan hem evenaren. Toen heeft ze hem benaderd en ze zei. Van er is mij te oren gekomen, ik heb gehoord over jouw eerlijkheid, betrouwbaarheid, verheven karakter. En ik ben bereid om je het dubbele te geven van wat anderen krijgen. Natuurlijk, als jij iemand vindt die serieus zijn werk zal doen en die zich zal inzetten voor jou, inspannen voor jou, is er niks op tegen om hem extra te betalen. Want hij levert meer werk dan de rest toen de profeet vrede zij met hem zijn oom Abu Talib hierover vertelde zei zijn oom tegen hem vaarlijk dit is profiant dat Allah naar jou heeft gestuurd want ook hij natuurlijk wist wie Khadija was en wat voor positie zij innam binnen Mekka. dus dat Mohammed wordt benaderd door haar dat is een goede zaak het is profiant van Allah subhanahu wa ta'ala met andere woorden doe het, ga ervoor en deze bemoedigende woorden van zijn oom trokken hem over de streep als hij nog twijfelde dan was dit voor hem uitsluitsel en hij vertrok naar Shem in opdracht van Khadija (radiAllahu anha samen met haar dienstjongen Sarah. toen de profeet vrede zijn met hem onderweg besloot even uit te rusten en plaats nam onder een boom Benaderde een priester genaamd Nastora Mesa. Dus hij kwam eigenlijk naar de dienstjongen van, van Khadija. En vroeg wie de man was die onder de boom zat. Hij zag de profeet daar zitten. En dat wekte bij hem bewondering op. Verbazing. Er was iets aan de hand. En hij ging naar Mesa. En hij vroeg: hem wie is die man die daar zit? Toen zei, of toen vertelde Mesara dat hij, dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, een man was afkomstig van Mekka. Waarna de priester tegen Mesara zei, en gelet op deze woorden, hij zei de enige die plaats neemt onder deze boom is een profeet. En kijk subhanallah, we hebben het al eerder aangegeven, maar kijk hoeveel tekenen er waren toen de tijd. Het waren niet eigenlijk tekenen die niet duidelijk waren. Die enige uitleg vergt. Nee, het waren tekenen die helder waren, zonneklaar waren. Hij zegt: Degene die onder die boom gaat zitten, is een profeet. En in een andere vertelling zei de priester: De enige die na Jezus, na Isa, plaatsneemt onder deze boom, is een profeet. Dus kennelijk heeft Isa alayhi salam daaronder gezeten. Dus hij zei: Degene die na hem onder deze boom zitten, is een profeet. En deze woorden van Nastora, van deze priester, deden de bewondering van Mesera voor de profeet alleen maar toenemen. Hij kreeg meer bewondering voor hem. Hij was al onder de indruk van zijn gedrag, goedheid, zachtaardigheid en eerlijkheid. En daarbovenop komen nog eens deze woorden van de priester erbij. Hij was aan het reizen met de profeet. En zoals een aantal van onze vrome voorgangers zeiden. Als er werd gevraagd over een persoon. En of iemand hem kende. En als iemand riep, ja ik ken hem. Dan werd er tegen hem gezegd, heb je eens met hem gereisd. En natuurlijk, als we elkaar op straat tegenkomen, één keer per week. Dan zijn wij aardig en lief en vriendelijk voor elkaar. Dan tekent zich altijd een glimlach op onze gezichten. En we zijn bereid heel veel voor onze broeders te doen. Maar op het moment dat jij veelvoudig met iemand gaat optrekken... ...vaak met hem bent, op reis, met hem zelfs gaat wonen... ...dan pas zie je zijn ware karakter. Dan pas leer je hem kennen. En daarom werd tegelijk gevraagd van... ...heb je met hem gereisd? Een van de zaken die bepalend zijn... ...of die jou overtuigend maken... ...wanneer jij zegt dat een persoon goed is of slecht is dus als je hem natuurlijk voor een lange tijd hebt gekend en je hebt hem van dichtbij gekend, je hebt met hem gereisd bijvoorbeeld dan leer je een persoon kennen dan leer je een persoon kennen onder druk onder stress dan leer je een persoon kennen wanneer hij boos wordt wanneer hij blij is dan leer je de persoon kennen of hij gierig is of hij alleen van anderen wil profiteren en zodoende ook bijvoorbeeld als je wordt benaderd door iemand... ...die tegen je zegt, ik wil met die persoon trouwen. Wat vind je van hem? Als je hem niet goed hebt meegemaakt... ...voor een lange periode... ...dan moet je niks roepen. Dan moet je niks zeggen. Je moet hem van dichtbij hebben meegemaakt. Voor een lange tijd. Dan pas kan je iets roepen over die persoon. En natuurlijk Sarah, ...die heeft de profeet nu... ...voor een lange tijd meegemaakt. En weten, in die tijd... Om te reizen van Mekka naar Shem, dat duurde maanden soms. En hij zag alleen maar positieve dingen. Hij was onder de indruk van het gedrag van de profeet Vrede Zuid met hem. En daarbovenop kwamen deze woorden van de priester Nastora erbij. Toen de profeet Vrede Zuid met hem klaar was met handeldrijven, keerde hij terug naar Mekka. Was klaar, Ik keerde terug naar Mekka met het verdiende geld. Dus de winst, de opbrengst die hij heeft gemaakt. En de opbrengst was onvoorstelbaar. En dat kan ook niet anders. Je hebt hier te maken met een man die gezegend is. Een man die oprecht is, eerlijk is. Zelfs Halima, zijn zoogmoeder. Zij vertelt zelf, toen hij bij haar was, toen hij bij haar kwam, alles om haar heen werd gezegend. Zelfs haar geiten gingen meer melk geven. Subhanallah. Dus laat staan als deze man voor jou zal werken. Dus de opbrengst was groot. Onvoorstelbaar. Vandaar dat Khadija. Radiallahu anha, zeer verheugd was. Met de beslissing. Om Mohammed voor haar te laten werken. Als werkgever. Als je ziet dat iemand keihard werkt. En zijn best doet. En meer opbrengst binnenhoudt. Dan de andere. Dan ben je blij. Ook vertelde natuurlijk Meisara, de dienstjongen van Khadija, vol lof en vol waardering en vol bewondering over Mohammed, vrede zij met hem. En de dagen die hij met hem had doorgebracht. Hij was onder de indruk. Hij is kennelijk vaak voor haar met anderen op reis geweest. Maar nog nooit heeft hij zo iemand meegemaakt. Iemand zoals Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Dus vol bewondering sprak hij over de profeet, vrede zij met hem. Wa subhanak Allahu bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta